Duidelijkheid over de toedracht is er nog niet. De politie heeft op het wegdek de rijsporen van de bus aangegeven... en die laten zien dat de bus vlak voor het ongeval naar rechts trok. De bus belandde kort op de stoep... en botste daarna frontaal op de muur van een vluchthaven. Eerder vanmiddag konden ouders die dat wilden de tunnel bezoeken. Ze legden er bloemen neer en schreven teksten op de muur als... we zullen altijd van je houden.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 In de Europa League heeft AZ zich geplaatst voor de kwartfinale. De Alkmaarders verloren de uitwedstrijd tegen Oudinese met 2-1, maar thuis had AZ met 2-0 gewonnen. In Italië kregen de Alkmaarders na twee minuten een rode kaart en een strafschop tegen. Oudinese benutte de penalty en maakte kort daarna ook de 2-0. Valkenburg maakte nog voor de rust de 2-1. PSV is uitgeschakeld in de Europa League. In Eindhoven speelde PSV gelijk tegen het Spaanse Valencia. Het werd 1-1. Dat was niet voldoende na de 4-2-nederlaag vorige week. Op dit moment speelt FC Twente in Gelsenkirchen tegen Schalke 04. Het is nu rust en het staat 1-1. De thuiswedstrijd had Twente met 1-0 gewonnen. Het weer. Vannacht is het helder. minimaal rond 5 graden met plaatselijk kans op mist. Morgen wolkenvelden en zon. Het wordt dan 11 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en west langs de lijn zometeen met de tweede helft van Schalke tegen Twente. Even snel wat er eerder vanavond is gebeurd om 7 uur. PSV Valencia 1-1, Valencia door. Atletiek de Bilbao tegen Manchester United 2-1. United ligt eruit, de Spanjaarden door. Udinese AZ, daar weet u inmiddels ook alles van, 2-1. Maar AZ door naar de volgende ronde en Hannover 96 tegen Daar werd 4-0, de Duitsers door. En dan de ruststanden van de wedstrijden van 5 over 9. Besiktas, Atletico Madrid 0-1, Schalke 1 Twente 1-1, Manchester City tegen Sporting 0-2. Inderdaad. Olympiek Pereus tegen medalist Garkov 1-0. A sledge and we are family. Nou, kom op 20 nog 45 minuten. 203 willen we hebben vanavond. Bas Stichler en Jeroen Elsoff. Mooi gesproken. Uh, de tweede helft is uh, begonnen. Een uh, paar seconden geleden 1-1 de stand. Zo op het eerste oog geen wissels. Hetzelfde 22 als uh, voor de rust. En Twente heeft de bal via Chatli. Als hij tenminste een kopwil te zou hebben gewonnen van Ushida. Maar dat doet hij niet. Ushida mag er zelfs mee voldoen. Nu aan de rechterkant geeft een aardig balletje hoor op uh, Jones. En die geeft de bal voor de tweede paal. Huntelaar komt er net niet bij. Maar houdt wel de bal binnen. Via Draxler leeft daardoor de aanval van Schalke nog. Huntelaar kiest weer positie voor het doel. Draxler komt naar binnen gedoken. Geeft een voorzet, maar die bal is laag. Maar wordt door Bengtson volkomen verkeerd geraakt. Zo komt Huntelaar nog met het hoofd bij de bal. Maar zijn kopbal gaat meer omhoog dan naar voren. En wordt door Michailov gepakt. Links en rechts even niet helemaal scherp. Maar uh, Michailov heeft de bal te pakken. Na 50 seconden in de tweede helft. Ja, wakker worden zou je zeggen. Twente, niet uh, zo uh, slap beginnen aan die tweede helft. Het is belangrijk om uh, nu... Deze stand lang vol te houden, niet tegen een treffer aan te lopen. Dat kan altijd gebeuren, maar niet in het begin van de tweede helft. Want dan geef je je tegenstander echt een handvat om door te gaan. Nu moet je ervoor zorgen dat je het vertrouwen er een beetje uit speelt door balbezit te houden en te ontregelen. Team Dali probeert dat met een bal naar de rechterkant, naar Bayrami. Die is niet op maat, maar Fuchs is zo vriendelijk om de bal op Draxler ook niet op maat af te geven. Dat betekent dat de bal over de zijlijn is en FC Twente mag gaan gooien... En dat doet het aan de rechterkant van het veld. Een meter of twintig voor de midlijn. Daar heeft Rosales de bal gepakt. Zoekt hij naar de vrijheid. Vindt hij bij Jansen, denk ik. Of is dat de jongen? Het was de jong. Vervolgens helpt Brama Twente terug aan balbezit. En heeft hij tussen twee mannen een mooie beweging in huis. Om medespeler Willem Jansen te bereiken. Douglas opent naar de linkerkant. Daar staat dan bij het spel, Handig gestapt. Door Ushida, die dus ook iets goeds heeft gedaan nu in deze wedstrijd. En dan doet Chatley een beetje vervelend door de bal weg te tikken. En daar komt die Kasaï dan weer. Ja, dat moet je bij die scheidsrechter nogmaals niet doen. Dit soort geintjes uithalen, want die komt op je afremmen als een stoomlokomotief. En zegt, uh, niet doen, gewoon normaal doen, want uh, anders ben je van mij. En uh, zelfs Chatley schrok daar wat van. Inmiddels is de vrije trap genomen en heeft Hildebrand achter in de bal bij Schalken. Voor in de trap naar voren en de buurt van Farfan die kop door. Dat is helemaal niet zo slechte bal. Daar komt Jones bij de bal. Die moet het straks bieden bieten. Jansen achtervolging. Jones komt over de goal. Gaat net aan Huntelaar voorbij. Gaat net aan Raoul voorbij. Opnieuw Draxler aan de linkerkant als vangnet. Die draait naar binnen en schiet op de vuisten van de keeper. Die bal ploft nog bijna voor de voeten van Jones. Maar wordt door Jansen de andere kant weer opgetrapt. En zo komt Twente in de eerste fase na rust. Toch wel serieus onder druk. In Gelsenkirchen weer komt Schalke. Weer Draxler weer vanaf de linkerkant dit keer. Met een beetje geluk, maar ook wat wijsheid. Singlety eh, pingelty langs 2-3 tegenstanders. Maar uiteindelijk kan Twente de bal opruimen. En moet het nu via Rosales zelfs gaan kijken of het aan de counter kan toekomen. Maar de bal van Rosales is slecht. Verland achter Jansen wordt wel opgepakt door Leuvers. Die goed naar de bal blijft kijken. En dan kan Twente via de rechterkant, via Bayrami, ermee vandoor. Maar Bayrami maakt een soort klassieke fout. Blijft bij de zijlijn wachten op de bal. In plaats dat je twee stappen naar de bal toe doet. Zo komt er een tegenstander tussen. En heeft Twente geen kans meer met een counter. Wel de ingooi nog die inmiddels is genomen. In drie minuten tijd nu toch twee, drie gevaarlijke momenten voor de neus van Michailov. Ze zijn met veel geluk en één goede redding overleefd door FC Twente. Dat is belangrijk, want Twente komt er even niet uit. En Schalke is gestart aan een offensief dat nu al bijna lijkt op een alles of niet zo offensief. Dat moet natuurlijk ook wel. Die ploeg moet druk zetten, moet scoren. En op een gegeven moment de keus maken om echt alles op alles te gooien, ook achterin. Dan ligt dat Twente daar later wat gebruik van kan maken. Maar vooralsnog wordt de ploeg van McLaren teruggedrongen. Balbezit voor Papadopoulos. Die inspeelt op Farfan. Farfan heeft zich laten zakken. Botst daarna met Team Daly. Van naar de grond, maar die stelt zich wat aan. Tindalli blijft staan als de bal naar de rechterkant van het veld gaat. Waar Holtby de bal heeft ontvangen. En hem doorspeelt op Jones. Jones kan terug op Holtby, maar kiest voor de rechterkant. Voor Van. of gaat hij zelf aan de haal met de bal? Jones, hoe ver komt hij? Komt hij Tindalli tegen, blok gezet. En dan geeft de scheidsrechter een vrije trap. Uiteindelijk toch aan Schalke. Vanwege een overtreding van Tindalli. Obstructie is het dan geweest, denk ik. Of een te harde schouderduw. Het laatste... En dat is toch een plek waar wat valt te halen voor Schalke. Het kan misschien ineens, maar dan moet je wel een hele mooie linker hebben. Wellicht dat Fuchs Michael of kan verrassen. Maar een bal voor het doel met de koppers zoals Huntelaar die Schalke in huis heeft. Dat kan ook gevaarlijk zijn. Daar in de 50ste minuut. Volgende moment van gevaar voor FC Twente. Maar type is ook weer mee en dus alle hands aan dek. Vooral dus net op Huntelaar die in de dekking staat bij Bengtson. Laat het vooral zo blijven. Daar komt de bal, wordt gekopt. <lacht> millimeters over. Ja. Raoul is het vijf minuten na rust. Nadat uh, de vrije schot van Farfan, dus niet van Fuchs, maar van Farfan. Op het hoofd komt van Raoul die uh, nou ja, echt, mi echt millimeters over dat doel van Michailov komt. Als die bal iets lager is dan heeft de doelman van Twente daar absoluut geen tijd meer voor om dan nog vingers tegen de bal te krijgen. Hij wordt nog wel een beetje aan zijn shirtje getrokken ook. Raoul, heb ik indruk op Willem Jansen. Dat is misschien net genoeg geweest. En Twente gaat wisselen. Leugers gaat naar de kant na 50 minuten. En daar komt dan toch Leroy ver wat extra dynamiek op het middenveld. Zoals gezegd, Leugens had al geel. En je moet in deze fase er ook niet aan denken dat je met tien man komt te staan. Omdat een jonge, onervaren speler tegen zijn tweede geel aanloopt. Kortom, wat McLemmer doet is verstandig. ver. nu met zijn eerste balcontact. Een uh, kolbal richting Chatlin. Chatli is de bal kwijt, maar is geraakt door de centrale verdediger Papadopoulos. En dus mag Twente gaan gooien. En Twente mag dat gaan doen. Aan de linkerkant van het veld, halverwege de helft van Schalke. Wat ruimtewinst dus uh, nu geboekt. Door FC Twente via Fer die heeft gegooid. En ver handig terug op de Jong. De Jong in de hoek aan de linkerkant met Uchida. Waar naartoe? Er is nog niemand voor het doel. Behalve bij Rami. Chadli kan uithalen. Chadli! Oeh! Dat is een goed schot van Chadli. Dat een meter naast zeilt. Hildebrand stond erbij en keek naar. En hoort die bal langs Suizen. En hoort hem voor Hildebrand gelukkig ook langs de goede kant van de paal Suizen. Want hij zag het niet hoor. Hij schrok echt van dit schot. En ziet tot zijn opluchting dat hij aan de andere kant van de kruising langs zijn doel vliegt. En zo heeft ook Twente nu in de 52 e minuut van zich afgebeten. En is Schalke weer begonnen aan de volgende aanval. Uiteraard zou je bijna zeggen via de linkerkant via Draxler en Fuchs. Draxler heeft de bal gekregen. Draait weer naar binnen nu. Een dribbeltje. Draxler wil schieten. Ver staat ertussen. Draxler houdt wel de bal maar krijgt hij met een omweggetje mee. Van Van nu vanaf de andere kant wacht op Ushida die een voorzet komt geven. Ushida schiet de bal in de handen van Michailov. Raúl stond er nog wel dichtbij, had graag de bal geraakt. Maar kwam daar niet meer aan toe, de aanvoerder van Schalke. De Spanjaard, 51 minuten. Zo begint de tweede helft natuurlijk wel ongelooflijk leuk. Dan zit je wel op het puntje van je stoel. 1-1 de stand. En Gelsenkirchen, Jansen 0-1 na een kwartier. Na een half uur Huntelaar 1-1. Ongedekt bij de tweede paal. En balbezit voor ver. Sterk, Chadli. Er komt natuurlijk met ver ook wel weer voetbal in het elftal. Nu de Jong die de bal goed wegdraait. Langs twee tegenstanders. Tussen drie man door nu wil beginnen aan een solootje. Ja. Dat is toch wat te veel van het goede. Dan verspeelt hij de bal uiteindelijk? En kan Schalke weer de linkerzijde zoeken. Want daar zijn dus weer Draxler en Fuchs. Maar dat had u zelf al bedacht. Hij heeft het wel eens gedaan tegen Utrecht in Enschede. Toen werd hij Luquinho genoemd. Na al die prachtige bewegingen. Slalom. Nu kwam hij ook weer ver uiteindelijk afgestopt. En dus Schalke aan de andere kant in balbezit. Draxler met Fuchs. Fuchs weer terug naar Draxler. Dat hebben we zo vaak gezien. Eén keer Treft zeker uit zo'n combinatie. De voorzet van Draxler tot bij Huntelaar. Die scoorde toen de 1-1. Jansen, Willem Jansen, voorals u later ingeschakeld heeft, maakte de 1-0. Het is dus 1-1. En Schalke moet er twee maken om Twente uit dit toernooi te kegelen. Vooralsnog lukt dat niet. Want Twente heeft de bal met Chadli die er snel uitkomt. Rami is mee. Rami staat vrij, maar op het randje van buitenspel. Dus kiest Chadli voor de andere kant. Dat is eigenlijk jammer. Maar wellicht dat Twente gewoon iets uit de aanval kan halen. nog met Willem Jansen. Nee, tempo is eruit. Dus... Uh, ja, verstandigerwijs teruggespeeld. Maar toch had Chadley denk ik die bal aan Bayrami kunnen geven. Want die stond uiteindelijk geen buitenspel en had zomaar door kunnen steken. De man die gebrancheerd achterbleef toen de Twentse aanval begon. Jermaine Jones heeft toen de scheidsrechter niet vloot, maar besloten weer te gaan staan. Echt niets aan de hand. Dan mag je wat mij betreft uh, nog met terugwerkende kracht geel geven voor dat soort aanstellerij. Gek van. 54ste minuut. Huub Stevens over. Ik word er gek van gesproken. Is maar weer eens langs de kant gaan staan en heeft zich weer eens boos gemaakt. Maar dat hebben we hem vanavond toch al een aantal keren zien doen. Omdat het toch nog altijd, ondanks de druk die Schalke wel uitoefent op Twente nu in de tweede helft. nog altijd niet zo gaat als hij wil. Nu, maar wel sterk. En een goede 1-2. Bengtson moet ingrijpen in het strafgoedgebied. Doet dat zo laat dat hij vervolgens geen kans meer ziet om die bal goed weg te trappen. En opnieuw een hoekschot moet weggeven aan Schalke. En dat zijn de momenten waarbij de Duitsers gevaarlijk kunnen worden. Zo dus hebben we dat even gezien. Hoewel dat een vrije schop was. Maar vergelijkbaar met een hoekschop van Raoul En de koppers komen zich weer melden in dat Twente-strafgebied nu. Fuchs gaat trappen met de linker. Een uitdraaiende bal van Fuchs. Wie springt er omhoog? Een speler van Schalke. Die de bal niet echt lekker raakt. Dat was Papadopoulos. Aanval kan via Farvan wel door. Varvan nu langs Tindalli die een overtreding maakt. En Tindalli krijgt daarvoor een gele kaart. Yeah. En dat betekent dat beide backs... Van Twente nu op geel staan. Rosales en Tindalli. En dat is toch ook zorgelijk. Omdat ze zo nu en dan toch voorbij worden gelopen. En Tindalli ziet er hier toch niet goed uit. Hangt even aan het shirt bij Varvan. Het is terecht geel. Want Varvan was er langs geweest. Er komt een wissel aan zo meteen bij Twente. Ola John is zich aan het klaarmaken. En zo komen de kanonnen toch. Ver is al gekomen voor Leugers. En Ola John gaat ongetwijfeld zo direct komen voor Bayrami. Wat meer snelheid voorin. Want er ligt toch voortdurend ruimte voor Twente. Maar het komt daar te weinig. De volgende kans uit de vrije trap voor Schalke. Vorige keer zagen we een kopbal... Van Raoul, centimeters over. Zelfde recept nu, Farfan en Fuchs achter de bal. Toen was het Farfan een aantal minuten terug. Het is weer flink duwen en trekken voor de neus van Michailov. Alarm fase 1 met Farfan en Fuchs. Nu is het Fuchs die trapt en probeert dat in de korte hoek. Hens zegt Fuchs van de muur. Maar de scheidsrechter wil van niets weten. Farfan met de volgende voorzet die achterin valt. Dat is wel Hens. Strafschop. Willem Jansen krijgt de bal tegen de arm naar de uithaal van Raoul. En de bal gaat op de stip. En dat is ook nog geel. Dat vind ik dan overdreven, eerlijk gezegd, voor Willem Jansen. Die springt inderdaad met, zoals het het heet voorwaardelijke opzet. Als je met je armen zwaait en de kans dat de bal er tegenaan komt is dan aanwezig. Dat gebeurt hier. Dan uh, is het ook een strafschop. Ondanks het feit dat het geen opzettelijke hens is. Maar het gaat erom waar die arm uh, hangt. Ja, die arm hangt te ver van het lichaam af. En dus nu op 11 meter de bal. En natuurlijk staat hij erachter, Klaas-Jan Huntelaar. Ja, het is een terechte strafgroep hoor. Want Jansen moet dat op die manier met zijn armen niet doen. Dat weet hij zelf ook. Door de gele kaart die hij krijgt, mist hij ook de volgende wedstrijd. Of dat nou dit seizoen of volgend seizoen is, dat maakt niet zo gek uit. En Huntelaar heeft de bal klaargelegd. De scheidsrechter duwt nu nog wat Twente spelers het strafschopgebied uit. Tindalli in ver. Die voor een eventuele rebound willen toesnellen. Huntelaar, ja, het, je kan het toch meestal wel aan hem overlaten. Klusjes als deze. 56 minuten op de klok. 1-1 de stand. Huntelaar over en over met Michailov. En wie wint dan? Is het de Nederlander? Die begint met zijn aanloop. En de bal hoog in de touwen rost. Daar heeft Miefijlof niet zoveel kans. Hij zit er nog wel dichtbij. Denk ik. Het gaat er ieder geval de goede kant op, maar de bal slaat echt in de kruising binnen. Het is de tweede van Huntelaar. Dat had hij van tevoren beloofd. Aan de mensen hier in Gelsekirche dat hij er wel even twee zou maken. En laten we voor Swente hopen dat Huntelaar zich aan zijn belofte houdt. En het ook vooral bij die twee laat. En dat Twente niet nog grotere aafrij oploopt. Want deze achterstand kan Twente nog precies hebben. Maar met één goal extra is Schalke in de volgende ronde. En Twente niet meer. 2-1, Huntelaar. Goed, het uh, aangekondigde feit van de wissel is daar. Het is inderdaad uh, Bayrami die naar de kant gaat. En zo uh, komt Twente nu toch te spelen met Wischoff. Uh, ja, Na dan de mensen die we vooraf eigenlijk verwacht hadden. Ola John komt voor Bayrami. Ja, het is uh, Luc de Jong die nog even klaagt bij Kassai, de scheidsrechter over die handsbal. Maar zoals gezegd, het is terecht de gegeven, deze strafschop. Geel wat overdreven, dat had hij niet hoeven doen. Maar goed, het is een uh, logisch gevolg van wat deze scheidsrechters meestal doen. En Kassai is een topscheidsrechter. En als de speaker nu 34 keer Klaas-Jan Huntelaar heeft gezegd, zijn we daar hopelijk ook vanaf. En kunnen we weer verstaanbaar en rustig zonder onze stem te verheffen de wedstrijd gaan volgen met een vrije trap voor FC 20 McLaren was uh, boos langs de zijlijn. Bij de aftrap van Twente, waar blijkbaar de afspraak was om die bal ogenblikkelijk de diepte in te sturen, ging die terug en breed. McLaren was woest langs de kant. Druk gebaren en wegwerpgebaren te maken. En nu heeft Twente een vrije schop en bal bezit via John vanaf de rechterkant. Dus net in het elftal gekomen. Ola John wil een actie, krijgt geen actie. Wil de bal binnen door naar Luc de Jong, ook dat lukt niet. Opruimen van Schalke en de diepe bal. Raoul komt bij de bal. Bent ziet zit mis, Raoul. Kan nu naar het doel. Daar is, uh, ja, wie is daar eigenlijk? Huntelaar ook nog. Raouf kap de tegenstander voorbij. Douglas klopt de bal weg. Dat was gevaarlijk omdat de Braziliaan eigenlijk een beetje moest kiezen tussen naar de man met de bal toe of blijven bij de man die in de spits stond. Hij doet het uiteindelijk allebei een beetje. Het is net genoeg, maar het was opnieuw dreigend. van. want Celco komt alweer, heeft de bal. Ossida is mee vanaf de rechterkant van het veld. En opnieuw Farfan, uh, terwijl het publiek nu oorverd over het lawaai maakt hier in Gelzenkirke. De bal over de zijlijn zit gaan. en Schalke een ingoog mag nemen. Ah, geweldige uh, ambiance natuurlijk. Spanning in het vak van de FC Twente supporters. Uh, misschien zingen ze ook wel, misschien springen ze ook wel. Maar dat zingen dat uh, kunnen we absoluut niet horen boven deze menigte uit. Menigte die geloofde in uh, Schalke. Dat geloof dat zo ver weg was na de 1-0 van Willem Jansen in de 14e minuut. Maar twee goals van Klaas-Jan Huntelaar hebben ervoor gezorgd dat Schalke nog één treffer nodig heeft om de volgende ronde te gaan halen. En dus... In de aanval, Schalke met Farfan aan de rechterkant van het veld. Het is doorbijten nu voor FC Twente. En vergeet niet, als Twente er één scoort moet Schalke weer twee maken. Dus balbezit nu voor Luc de Jong. Die wordt van de bal afgezet, maar Douglas... Ja, paniek achterin bij Twente nu ook. Maar Douglas blijft zowaar een keer kalm. Op het moment dat Michael vooruit komt en speelt Rosales aan. Rosales teruggedrongen door Raoul. Een lange bal naar voren. Daar staat Ola John. Dan kan je een keer lang naar voren trappen. Met de snelheid die John heeft. Maar John is kansloos in dit duel met Matip en Fuchs. En dus komt Jones. En Jones heeft passen over. En heeft energie over om Farfan aan de rechterkant aan te spelen. Farfan, er komt de voorzet van hem. Die bal is te hard. Gaat over iedereen heen. Wordt de Rosales weggetrapt. En opgevangen dan door Luc de Jong, die in zijn rug heeft Papadopoulos. Papadopoulos ontfutselt hem de bal daar wel heel makkelijk. Stevens maakt nu het gebaar en zegt zo had ik het dus eigenlijk al eerder willen zien. Schalke combineert de rechterkant van het veld. van de volgende voorzet. Wie de lucht in, Huntelaar kopt de bal terug. Raoul kan er niet bij uitverdedigen met Willem Jansen en Luc de Jong. En Luc de Jong laat zich nu vallen in het duel met Papadopoulos en krijgt een vrije schop. Precies een uur op de klok. 2-1 de voorsprong voor Schalke. Door die twee goals van Huntelaar. Die erkt echt ongelofelijke knappe cijfers. Ook weer Europees gezien hier in Gelzek hier geeft. Dit is zijn 18e Europese wedstrijd. en Inmiddels heeft hij al 15 goals gemaakt. Dat zijn cijfers die ertoe doen. De Europese tups club topscorer die Schalke had. Dat was Ebbesand. Dat was alweer een tijdje terug. Die maakte er ooit 10 in Europa. Maar had daar 31 duels voor nodig. Kortom Huntelaar ook hier in de boeken. Luc de Jong tussen twee mannen in. Wil een bal controleren. Lucky bal over de zijlijn kwijt. Twente moet meer en meer terug. En Schalke kan en wil meer en meer naar voren. Papadopoulos in balbezit. De Jong laat zich nu twee, drie keer achter elkaar aftroeven in een duel. Wordt opgevreten achterin door vooral Papadopoulos. Moet van zich afbijten daar in de duels. En moet laten zien dat hij dit niveau dus ook aan kan. Nu hij meer en meer opgejaagd wordt. Loopt nu te mekkeren tegen de scheidsrechter. Omdat hij een vrije trap heeft gegeven aan Schalke. Dat heeft geen zin. Twente moet gewoon gaan voetballen. Proberen de bal wat meer in de ploeg te houden als Huntelaar wordt neergelegd door Douglas. Daarna botst tegen Farfan aan. Maar wel een vrije trap krijgt. Vrije trap gegeven door Kassei Fuchs en Farfan achter de bal. Hoe vaak hebben we dat niet gezien? Al meerdere keren. Nu misschien wel een schot ineens van Fuchs die een aardige linker heeft. zij het dat de afstand behoorlijk is naar het doel. Van Michailov, Fuchs daar. Met de voorzet, Michailov blijft rustig staan. En kan de bal uit de lucht plukken. Probeert nu haast te maken. Want vergeet niet, aan de andere kant ligt wel voortdurend ruimte. Het is niet ondenkbaar dat er uh, toch een moment komt. Waarin uh, Twente een gigantische kans zal gaan krijgen. Maar dan moet het wat beter met het balbezit omgaan. Dat doet Chatelier nu ook niet. Ze worden opgejaagd aan alle kanten. Schalke geeft alles. En Twente moet terug en terug. Twente heeft besloten via McLaren om alle wisselspelers ongeveer maar de dugout uit te sturen. Zo kun je als je moet wisselen alle kanten op. Dus ook Plet bijvoorbeeld loopt Die gaat er met deze stand natuurlijk nooit in komen. Maar als 3-1 wordt het ineens wel. En dan kan je maar beter warm zijn. 62 minuten. 2-1 dus de voorsprong voor Schalke. Dat de bal heeft. En goed. Een goede indruk maakt in de tweede helft. Twente een stuk minder balbezit voor de tukkers nu. Maar het uitverdedigen is weer moeizaam. Via Verdi de bal tegen Chat die opschiet. En dan neemt het opnieuw via Matip Schalke over. Maar alles staat nu op de helft van Twente. Daar komt dus Matip nu halverwege de Twente helft zelf. Geeft de bal even breed. Breed. Terwijl Twente nu met alle spelers op de, een kwart van het veld staat. Helemaal tegen het eigen strafgebied aangeplakt. Heeft Jones de bal. Die krijgt dan Ver op de zoek. Wacht even. Is er beweging? Eigenlijk niet. Dan grijpt Ver in. Gaat de bal over de zijlijn. De grensrechter aan deze kant die... Echt de hele avond al staat te kijken naar de scheidsrechter. Wijs jij naar links, naar de Ik Overal naar links. Die man voegt niets toe. Doet dat ook nu weer. Dan kun je echt net zo goed oh. naar binnen gaan. Dit is een mooie avond van Schalke trouwens. Ushida weg. Ushida legt de bal terug. Hoho, Huntelaar bijna zijn derde. Die naar de eerste paal toekomt. En de bal hoog over het doel jaagt van Michailov. En daarbij geblesseerd lijkt te Volgens raken. Volgens mij krijgt hij een gigantische cake op het moment dat hij wil uithalen. Maar uh, ik kan het verkeerd hebben gezien. Ushida... Trekt de bal voor bij de eerste paal. En Bengtsson, nou, het, het valt wel mee. Het is in ieder geval uh, geen tackle op de enkel van Huntelaar. Zeker nog, hij uh, wordt neergelegd als de bal al weg is. Nou, ik zie het nu in deze herhaling. En dan denk ik toch van, woehoe, Benson. Dat had ook nog wel eens anders uh, kunnen aflopen. Maar die scheidsrechter heeft gewoon naar de bal gekeken. Heeft gezien dat Huntelaar daar de kans kreeg. En dus uh, geeft hij verder niets. En heeft uh, Twente dit moment dus overleefd. En zo is Hintelaar wel dichtbij een het-trick overigens, geen zuiveren. maar want dat we dan in één helft achter elkaar gebeuren, zijn de officiële regels. Maar wel dichtbij zijn derde als Papadopoulos alweer het balbezit voor Schalke heeft en de vrijtrap heeft genomen. Uchida aan de rechterkant van het veld, vijf meter over de middenlijn, de ruimte ligt aan de andere kant voor Uchida. Die gaat even terug naar Hildebrand, dat vindt het publiek hier niet leuk, behalve het publiek van Twente en de spelers van Twente. Want die denken als de bal daar is op de veldhelft van Schalke. Zal het ons verder een zorg zijn. Dus nu de lange trap van Hildebrand naar de linkerkant. Waar de bal niet bij Draxler terecht komt. Waar de beweging is bij Raoul en weer Huntelaar wordt neergelegd. En weer is het denk ik Bengtsson. Die ver is doorgeschoven. Door dekken heet dat. En dat doet hij dus goed. Want er zijn ook centrale verdedigers die dat niet durven. Dat doet Bengtson bijvoorbeeld net weer even wat beter dan Wiskrof. Dat is dan het voordeel in deze situatie. Omdat Huntelaar zich diep laat zakken. Je ziet op het veld nu voortdurend duels. Dat betekent dat Twente de beuker ook wat meer ingooit als Utsida op avontuur gaat. Daar de Jong tegenkomt. Ook de Jong steekt een been goed uit. En daar komt Twente dan met Brama John aan de rechterkant. Die moet haast maken. Opening aan de andere kant. Kan Luc de Jong daarbij? Of is Papadopoulos beter? Hij springt wel. Steekt volgens mij ook een arm uit. Luc de Jong maar verliest het duel. En dus Papadopoulos. Meer pit in de strijd. Meer pit in de strijd, mooi. Oh, ja. Ja, het was ja. inderdaad Hens van de Jong volgens mij. Want die steekt inderdaad zijn hand uit en dat duel. Dus hij zegt dat ziet, krijg je er ook nog geel voor. Raoul komt een bal ophalen in de middencirkel nu. En verplaatst het spel naar Draxler aan de rechterkant van het veld. Fuchs en weer terug naar Raoul. Die wel vier, vijf mensen voor zich heeft nu. Terwijl hij de halve de helft van Twente staat. En wacht op mensen die komen. Zoals Foeks weer aan de linkerkant. Die krijgt de bal mee. Foeks draait naar binnen. En geeft de bal mee aan Draxler. Die draait op zijn beurt weer naar buiten. Dan kan de bal weer terug naar Foeks of voor het doel. Daar staan de vier te wachten. Draxler draait naar binnen. Draxler, 20 meter schiet. Bal aangeraakt onderweg met een boog over het doel. En de volgende hoekschop voor Schalke. Wat dat betreft loopt de teller aardig op. Maar elke keer als Schalke met corners, vrije schoppen rondom dat doel van Twente er weer eentje mag nemen. Zie je dat het publiek opveert omdat het weet dat het krachtig kan zijn in situaties als deze. Huntelaar weer goed in de gaten houden. Die gaat naar de eerste paal toe. Bal wordt weggekopt door Douglas. Dan gaat Holtby van afstand schieten. Dat wil hij wel, maar loopt hem gek genoeg eigenlijk in de weg. En dan kan Schalke via Fuchs aan de linkerkant opnieuw gaan aanvallen met een voorzet. bal komt dit keer wel bijna op het hoofd van Papadopoulos. Maar opnieuw verdedigt Twente uit en heeft Ver de bal. Ver op Ola John. Die kaatst goed en daar is een overtreding van Uchida. Als de scheidsrechter dat gezien heeft dan moet hij daar nog geel voor geven. Het was een hele nuttige overtreding van Uchida. Want John was anders weg geweest. Maar Twente komt er nog steeds snel uit. Hij al uh, verspeelt Ver nu de bal. Omdat de aanname niet goed is. Let op. Die scheidt zich te wacht en wacht. Maar heeft uh, het nummer van Uchida het rugnummer in zijn hoofd zitten. Om daar straks schil voor te geven. Maar eerst moet uh, Schalke in de aanval met Varvan en uithalen. En gepakt door Michailov. Zwabber bal. En uh, daar heeft Michailov moeite mee. Die schreeuwt omdat hij het niet uh, begrijpen vindt. Dat Farfan kan uithalen. Het gaat nu op en neer. Oeh, waar we vorige week bijna sliepen. Zo in de 66e minuut. En we werden wakker uh, gemaakt door die penalty situatie toen. Is het nu echt spannend en is het een geweldige Europese avond. Waar nu uh, Chadli de bal weer inlevert. En Schalke weer komt. Het is genieten in Gelze Kiersen. En het gaat vooralsnog nog steeds goed voor fc Twente. Raoul heeft de bal en weer komt een vaart in de aanval van Schalke. Als Farfan start op de rechtervleugel en de bal meekrijgt. Ook de trainers hebben het niet meer. En staan eigenlijk al. Naast een duckout, van van draait naar binnen. Geeft de bal op Huntelaar. Weggekopt door Douglas. Tegen de rand van het stadselgebied aanploft die bal neer. Raoul wil opvangen. Dat lukt wel, maar controleren is te ver. En dan kan Twente weer uitverdedigen via De Jong die de bal nog bij Chadli krijgt. Maar die staat halfweg zijn eigen helft. Terug naar De Jong. Dat was niet zo verstandig idee wellicht. Een 1-2 die raar is, maar toch wel bij Chatli komt. Die geeft zijn tegenstander een duw. Papadopoulos en dan wordt er gefloten. Dan kijk ik naar de scheidsrechter. Van wie ik had verwacht dat hij nou Oesila nog wow. geel zou geven. Dat had hij wel moeten doen. Tja. Maar dat is hij blijkbaar toch even vergeten. Want dat doet hij niet. En dan had hij uh, wel recht op gehad. Op deze gele kaart. Na die overtreding van de middels. Ik denk dat we anderhalf minuut geleden. Maar toch. Was ik zit op het uh, puntje van ons stoel. Het is uh, verschrikkelijk spannend. Met nog 23 minuten. 2-1. De stand voor Schalke. Twente bij deze stand door. Schalke moet nog een goal maken. Dan is Schalke door. En Schalke met man en macht in aanval. Twente moet het hebben van de counter. En krijgt daar kansen voor. Uchida. Aan de rechterkant van het veld. Combineert. Uchida er Wordt gedekt door Tindal. Die voorzet Uchida. Wie uh, kan erbij komen? Nee, verdedigd door John, En daar komt Twente dan. Dit zijn de momenten waar Twente het van moet hebben. John rechts, links uh, ver. Maar De Jong wacht en wacht. En daar komt dan een gele kaart aan voor Jones. Dat had hij dus eerder moeten doen uh, bij Uchida. Maar dat doet hij nu op een ander moment als uh, daar de overtreding wordt gemaakt. Het is overigens niet Jones, maar Holtby. Die op de hakken loopt bij De Jong. De Jong schreeuwt, valt en de vrije trap voor Twente. Geel voor Holtby zo zijn er toch al behoorlijk wat gele kaarten getrokken door de scheidsrechter in een verder toch redelijk sportieve wedstrijd. Ja, zeven in totaal van uh, vier voor Twente. Waarbij dus met Janssen en Rosales die er eentje kregen dat ook een kaart is met gevolgen. Want zij spelen de volgende Europese wedstrijd van Twente niet. Dik 20 minuten nog. 2-1 is de wankele marge die Twente nog heeft. Want Schalke staat voor. één extra Duitse goal en Twente ligt eraf. Een goal van Twente zou voor ongelooflijk veel lucht zorgen. Want dan zal Schalke er dus opnieuw twee moeten maken. Terwijl Bengtsson nu opgesloten wordt tussen twee tegenstanders in. Maar Twente de goed voetbal het uitkomt aan de rechterkant via Rosales. John gaat diep. John gaat diep. Krijgt de bal van Rosales. Wil hem aannemen, maar dat lukt net niet. Dat is centimeterwerk. Als hij hem aanneemt tot de punt van zijn schoenen. En hij kan hem onder controle krijgen. Dan staat hij vrij voor doelman Hildebrand. En moet ik even terugdenken aan die goal die hij maakte in Boekarest. Die formidabele stift over de keeper heen. Eigenlijk ook zo'n kans dat je pas later zegt. Ja, het was een kans omdat hij hem zo mooi afmaakt. Zo'n situatie had hier in theorie kunnen ontstaan. Schelke heeft de bal weer terug via Ushida, via Papadopoulos, via Matip en via Raoul. Die voor de zoveelste keer de bal komt halen. Omdat hij weet dat er voldoende mensen met Holtby die nu steeds dieper in de rug kruit van Huntelaar. Mensen voor het doel zijn. Draxler vanaf de linkerkant draait daar binnen toe. Draxler komt Rosales tegen de rand van het strafgebied. Draxler draait even weg. Zoekt steun bij Fuchs. Die krijgt de bal nu. Fuchs zoekt steun op zijn beurt bij Holtby. Die nou het strafgebied eigenlijk uit wordt geduwd door Fer. Nog altijd de Duitsers aan de bal via opnieuw. Draxler nu komt er een voorzet van hem. Hij draait weer naar binnen. Draait weer naar binnen. Hij wil graag schieten. Maar laat dat dan nu over aan Huntelaar. Die nu op 30 meter buiten het stadsopbied staat. Veel beweging aan de rechterkant. Waar Uchida wordt aangespeeld. Varvan de diepte in. Daar moet uh, Tindalli wel oppassen. Want die heeft ook al geel op zak. Krijgt hulp van Chatli. Het combineren van Schalke is aardig, maar er moet ook in een voorzet komen waar gevaar uit ontstaat. Raoul nu aangespeeld. Dit is zelfs combineren tot de einde 16. En het is een goal. Het is een goal uit het niets. En Jones doet het. 3-1 voor Schalke. Een lange periode van balbezit. Het combineren van kant naar kant. En dan ineens de bal op Raoul. Die doortikt op Jones. Uit de draai geschoten. De Amerikaan schiet virtueel Schalke naar de kwartfinale. Want bij deze stand ligt Twente eruit. Pijnlijk, pijnlijk. En daar laat Willem Jansen zich dan even te kijk zetten. Maar het is knap snel gedraaid van Jones. Die de hoek... Wint door de benen van Willem Janssen door, die de bal misschien nog wel even aanraakt. Dan laten we ook het hakje wat vooraf gaat aan de goal van Raul niet vergeten. 3-1 voor Schelke. En nu is het ineens allemaal anders. Nu moet Twente alles of niets gaan in de laatste 20 minuten. En zo is Janssen in het eerste kwartier met zijn goal de helft van uh, Enschede. Maar nu nog langzaam de Slimiel omdat die... Hier niet goed verdedigd en de pech heeft dat die bal in zijn lichaam ook nog raakt. En daardoor is Michailov totaal kansloos. Maar er is ook nog de strafschop veroorzaakt een kwartiertje geleden. Dat ook allemaal niet heel plezierig. Schalke op 3-1. En Twente zal dus nu toch wat moeten gaan verzinnen. Om nog in de buurt te komen van een goal. Want met 3-2, dat begrijpt u, is Twente weer door. Maar Schalke heeft besloten dat het maar op de helft van Twente blijft staan. Want dat voelde wel zo prettig in de laatste minuten. Huntelaar-Jones Huntelaar dus maken de goal van... Jansen van de 15e minuut van deze wedstrijd, de 14e, totaal onschadelijk. En kan Twente nog herstellen en kan Twente nog terugkomen in de wedstrijd. Uchida heeft de bal. En dus komt Schalke opnieuw met een pas naar Jones. De doelpunt te maken dus, geschaduwd nu weer door Jansen. De bal terug naar Farfan Farfan wacht. Bal aan de voet. Surplase. Tindalli doet niks. Farfan wacht. Bal aan de voet. Geeft hem dat nog mee aan Uchida. Terug naar Farfan want nu blijkt ook Schalke wel wat tijd te kunnen rekken als het zo uitkomt. En gaat de bal rustig rond van voet tot voet bij de Duitsers. Jones, Farvan, Uchida, Daar uh, speelt het zich af. Ook Schalke heeft door dat het uh, daar aan de rechterkant voor Schalke dan allemaal wat makkelijker gaat. Waar uh, Tindal nu ineens omvalt. Maar de scheidsrechter zegt niets aan de hand. Jones ligt daar ook. Twente heeft de bal. En eens kijken wat Twente nu kan. Nu het aanval moet gaan zoeken. En Schalke natuurlijk wat meer naar achter gaat leunen in uh, de formatie. Vooraf zo bedacht. 4-2-3-1. En Schalke kan natuurlijk nu Twente laten komen en inzakken. Rosales toont op. Rosales, hoe ver komt hij? Niet ver genoeg. Nu klopt hij zichzelf terug in balbezit. Het mag allemaal verder, Rosales. Dan wel naar de grond. Maar uh, nog steeds geen vrije trap. Ja, uiteindelijk wel gegeven aan FC Twente. Waar er uh, van beide kanten geduwd en getrokken werd, is het Raoul die uiteindelijk de overtreding maakt. En in de 73ste minuut aan de rechterkant van het strafzoekgebied. Een vrije trap voor FC Twente. Nou, gewoon die bal maar. In het strafzopgebied en dan hopen dat bijvoorbeeld Douglas er tegenaan loopt. Maar Douglas moet zich dan eerst voorin gaan melden. Die is nog druk bezig met Jones die erbij is gaan zitten. Daar heeft Douglas van alles mee te doen. Staat te praten. Wat is er aan de hand? Is het behulpzaam? Wat Douglas doet, ik denk het wel. Want er is sprake van een hoofdwond bij Jones. En Douglas gaat nu op een draf. Zij het een hele trage te zich melden voorin. Dat waren we positief Bas, maar... Ja, maar los daarvan, het is een een leuke avond. Uh, en zo blijkt maar weer dat wedstrijden in de knock fase zoveel leuker zijn. Omdat ploegen moeten en er van alles gebeurt. Je ziet het gisteren bij Chelsea-Napoli wat een ongelooflijk leuke wedstrijd was. Ja, ik vind het ook leuk hoor, maar het zou toch aardig zijn als de er nog een maakt. Uiteraard, dat hopen we, want daar zijn we Nederlanders voor geworden. Maar het is een leuke voetbalavond waarbij het alle kanten op gaat. Waarbij je eh, bij wijze van spreken met een vrije schop van Twente nu over een minuut weer Virtueel in de volgende ronde kan staan met het elfval uit Enschede. Zeker omdat Schalke na, dat Jones even naar de kant moet. Nu met tien man in het veld staat. En Twente dus de vrije schop krijgt achter de bal invaller Ola John. 74 minuten gespeeld. 3-1 de voorsprong voor Schalke. John komt bot. Gekopt ook wel door Twente. Door Chad die maar die bal gaat hoog over. Hij is denk ik in de drukte die daar ontstond in het schatselgebied van Schalke al blij. Dat hij met zijn hoofd met de bal komt verbeeld. Maar hoog over. Jones komt weer terug het veld in nu. Ja, ik denk dat uh, Plet zich klaar aan het maken is. Daar beneden, daar bij de bank van uh, FC Twente. Twente heeft twee keer gewisseld. Ver voor Leugers. En Ola John voor Bayrami. Eén wissel nog over. En het is natuurlijk uh, logisch als daar een aanvaller nog bij gaat komen. Dan mag gewoon één op één spelen achterin. Want wat heb je nog te verliezen met een kwartier te gaan? Op dit moment ligt Twente uit het toernooi omdat Schalke hier met 3-1 voor staat. En dan is de 1-0 van Twente in de eerste wedstrijd niet genoeg. Goed, Chida met een lange bal. Waar uh, Daljacht achteraan moet. Maar die heeft echt zijn handen vol daar. Onder andere met Farfan. Farfan is er langs. Farfan en uh, daar gaat hij. Daar gaat hij. Nee, Michailov pakt de inzet van Huntelaar. Normaal gesproken schiet Huntelaar deze bal met zijn ogen dicht. Twee vingers in zijn neus. En achter een rollator nog tussen de palen. Maar nu een geweldige redding van uh, Michailov. Want Huntelaar heeft alle tijd, kan nog naar huis bellen, kan nog van alles doen. Tien bier bestellen en dan die bal inschieten. Maar doet het niet. En dus, wonderbaarlijk, leeft Twente nog. Nummer maar elf bier. Eh, kwartiertje nog. En het balbezit voor Twente aan de andere kant. Maar Twente door het oog van de naald. Dat mag duidelijk zijn. Goede reflex ook van Michailov, die zijn ploeg wel in de race houdt. En ook al scoort Huntelaar twee keer, zou Twente nog een goal maken naar de volgende ronde gaan. Dan heeft Huntelaar een ongelooflijk vervelende avond. Plet gaat komen. En uh, de 25-jarige aanvaller die dus werd overgenomen van Heracles in de winter. En afgelopen zondag tegen NEC zijn eerste doelpunt voor Twente maken, komt als gevangen van Brama, Zodat het slot op de deur op het middenveld nu weg is. Een extra aanvaller erbij. Dat betekent dat Fer en uh, Jansen nu op het middenveld maar het moeten zien te rooien. die misschien een stapje naar achteren zal doen. Maar toch ook niet te ver, want Twente moet en wil naar voren. Brama eruit, let erin. En dat betekent dat McLeods bedoelingen duidelijk zijn. Twente kan nog maar één kant op. Dat kan ook niet anders. We hebben nog 14 minuten. Want de van hebben een goal nodig. Uitermate spannend is het in de. Ja, ik noem het nog altijd maar gewoon. Arena. Schalke met het balbezit voor ver in de middencirkel. Ver naar Douglas, die inmiddels de aanvoerdersband om heeft. Geen Wisscher meer, geen Brama meer. En dus nu Douglas met die band om zijn linkerarm. Balbezit voor ver. Dat gebeurt uh, allemaal in de middencirkel. Ver doet veel te moeilijk en dus de overname voor Schalke dat er snel uitkomt. Met uh, Jones. Beweging is er bij Huntelaar. Gaat hij uh, zelf? Gaat hij zelf met een uithaal? Jazeker. Nou, dat is maar goed ook. Want uh, helemaal naar buiten. Gedrongen toch. Uitbalans. En dus gaat het schot hoog over. Stevens nog altijd druk. Ook uh, Schalke gaat direct nog wisselen. De... Die zal ongetwijfeld een extra verdediger Stevens bijzetten. Uh, bij Stevens kennende. Logisch natuurlijk. Waar Twente moet scoren. Kan Schalke de deur extra op slot gooien. Een enorme ketting daar achterop. We gaan nou maar zien uh, of dat op die manier vol te houden is in de laatste 13 minuten. Balbezit voor Benson Benson op Willem Jansen. Willem Jansen terug naar Douglas. Douglas betreedt uh, de veldhelft nog niet. Van Schelke. gaat weer breed tempo maken. Ook McLaren wijst. Twente moet naar voren. Balbezit voor Twente met Plet die de bal laat vallen voor Jansen. Jansen kiest de buitenkant. Ola John toch eigenlijk naar nou zijn invalbeurt nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen. Nu begint hij aan het dribbeltje dat... Stuk loopt op twee, drie tegenstanders die hij daar in uh, kort tijdsbestek tegenkomt. En dan gaat de bal terug naar Hildebrand. Hildebrand trapt. En doet dat op het hoofd van Bengtsson. Die kopt wel maar omhoog. En de eerste die dan te plaats is om die bal op te vangen is Draxler. Raoul en opnieuw Draxler aan de linkerkant van het veld. Wordt nu wel een beetje opgejaagd door Rosales. Speelt de bal terug naar de helft van de Duitsers. Twente loopt nu via plet wel door op de doelman als hij de bal krijgt. Maar die... Afstand is nog groot genoeg om Hildebrand daar in alle rust te kunnen laten trappen. Dan moet Rosales koppen. Dat doet hij goed. En dan kan bal aannemen die dus zo even gruwelijk in de fout ging. Door te gaan pingelen waar het echt niet moet. Met Lern was daar woest. Nu doet in feite Luc de Jong dat. En neemt Schalke over. Luc de Jong wil het herstellen met een tackle. Schopt zijn tegenstander volkomen ondersteboven. En krijgt daarvoor een gele kaart. Die tegenstander is de maker van de derde goal van Schalke Jones. De Amerikaan die het al zo zwaar had. Al met een blessure. even naar de kant moest zo even. En ook al volgens mij naar de kant het uh, signaal heeft gegeven dat het wat hem betreft niet 90 minuten hoeft te duren. Maar hij staat er nog altijd en heeft dus een vrije schop versierd. Ja, zo is uh, McLaren niet met zijn sterkste elf begonnen om misschien wat krachten te sparen. Want daaruit kon je opmaken dat uh, de competitie belangrijker is. Nu zijn toch al zijn sterke spelers ingebracht. Kost deze wedstrijd immens veel kracht van FC Twente. Gaat het straks uh, zoals het nu naar uitziet met lege handen naar huis. En heeft het dus allemaal niets opgeleverd. Misschien extra pijnlijk. Fuchs achter de bal. Voor deze vrije trap. Of wordt het toch weer Farfan. De bal ligt uh, ja, nou, bijna recht voor het doel. We zien wat uh, overleg tussen Fuchs en Farfan. Wie gaat het doen? Tachtigste minuut. 4-1 zou uh, einde wedstrijd betekenen. Fuchs met de vrije trap. Michailov heeft hem klem vast. En dus was hij niet hard genoeg. En bovendien niet genoeg in de hoek. En kan Michailov nu tempo maken. Heeft de bal uitgerold naar de linkerkant. Waar Tindalli tempo maakt. Terwijl McLaren nu druk gebaard langs de zijkant. Want mocht er iemand twijfelen over of hij deze Europa League liever kwijt is dan rijk. Dan is één blik op de man nu genoeg om Pieter van te overtuigen van te geven... ...dat hij toch echt nog graag een goal wil maken en de ronde verder wil. Balbezit voor de aanvoerder. Douglas ver draait net weg en heeft net de bal mee. Het loopt allemaal net goed af. Chatwi paas op de Jong voor het doel. Komt nu plat. Dan moet de Jong een voorzet geven. Dat doet hij niet omdat hij tegen zijn tegenstander oploopt. Maar wel uiteindelijk een hoekschop versiert. Omdat die tegenstander de bal het laatste raakt. De twee spelers eigenlijk meer oog hebben voor elkaar. Matip is dat denk ik dan voor de bal. En die bal wordt dan het laatste door Matip geraakt. En gaat dan over de achterlijn. Ja, een botsing. Matip zegt ik ben aan het hoofd geraakt. Dat leek me eerlijk gezegd wel mee te vallen. Ja ze, ja, ze botsen, maar, maar, dit, nee, maar hij doet alsof hij zijn neus gebroken heeft. Daar is geen sprake van of hij heeft een hele lange neus. Ja, maar nu, maar nu gaat, het het, gaat het ineens weer. Hè? Ja, niks aan de hand. Hoekschop voertreft. Eens kijken of Douglas er weer is. Ja, Douglas is er al. Als uh, Ola John de hoekschop gaat nemen vanaf de linkerkant, 81ste minuut. Indraaiende hoekschop bij de eerste paal. Wat kort getrapt. Maar de bal valt misschien nog lekker op Willem Jansen met een mislukt schot. En dan moet Twente oppassen voor de counter. Want het is 3 tegen 2. 4 tegen 2 zelfs in het voordeel van Schalke. Dit moet Schalke uitspelen. En Huntelaar krijgt nu de kans op zijn derde. Huntelaar. Huntelaar, Huntelaar. Het is afgelopen 4-1. En hij maakt er 3. Klaas. Jan Huntelaar. Maakt zijn belofte waar. Zij, ik maak er minimaal twee. Nou, hij maakt er drie. Hij legt Twente over de knie. En doet dat op een uh, ja, toch prachtige wijze. Het is voor Twente pijnlijk. Het is voor Huntelaar prachtig. Drie treffers van Klaas-Jan Huntelaar. 4-1. Hij in Tindalli. En rost de bal in de kruising achter de kansloze Michailov. Het is afgelopen. Twente uit de Europa League. Ja, dan mag je gevoegelijk van uitgaan. Want, uh, twee goals maken en tien minuten lijkt Twente niet gegeven. De zal zal goed nog gaan stormen in die stopfase. Maar zal inmiddels uh, zo weg eenmaal na deze goal van Hunter... Laat toch een heel klein beetje met de gedachte bij Zondag zijn... als in de grotsveste Feyenoord op bezoek komt. Dat is dan Potseling heel belangrijk. En het puntje van de stoel dat uh, het zo zwaar met ons te verduren heeft... gehad in de afgelopen minuten wordt toch ook een beetje verlaten, want wij zag ook nog maar eens achteruit. Want zoals gezegd, het voelt als de beslissing. of toch, of toch, want Twente heeft nog een minuut of 8 plus wat extra tijd. en zou die snel vallen, zou het nog spannend kunnen worden, maar dan heeft Twente niet alleen wilskracht nodig, maar ook veel geluk. De eerste paas van Rosales is in ieder geval niet voldoende. overname van Twente wel weer op het middenveld, als Schalke de bal snel verspeelt en Jansen... Die uh, je dit doelpunt uiteraard niet kan aanrekenen. Maar gek genoeg begint het toch weer bij hem nadat hij wil schieten. Vanaf de rand van het Duitse strafgebied naar die twente Corner. En volledig over de bal heen maait. En de counter die daaruit ontstaat levert dan de goal op. Dus dan is hij toch bij drie, de laatste drie Duitse goals op een vervelende manier betrokken. Willen, Janssen. Ja, jij, jij had het vooraf uh, toen je de opstelling zag voortdurend over de wedstrijd in Bremen. Ja, de gelijkenissen worden groter en groter met dat duel overigens. In de score zeker, ja. Als uh, de volgende uithaal daar is van Jones die nu... Als een stervende zwaan naar de grond gaat. Getroffen wordt door Kramp. Michailov heeft dat gezien. Maar kiest er toch voor om uh, door te spelen. Want Twente heeft geen tijd om te wachten op uh, Jones. Die daar zit met Kramp. Bij uh, Schalke worden ze helemaal misselijk van het feit dat Rosales de bal niet uittrapt. Dat heeft Rosales dan gezien. En dan loopt hij de bal maar over de zijlijn. En hij is uh, Michailov nu wel zo sportief om Jones uh, daar te helpen met de Kramp in zijn been. Ja, toen was het ook 4-1 in Bremen. Ja, toen was de wedstrijd wel anders en, uh, toen werd Twente voorkomen weggespeeld door uh, Werder en stond het na een half uur met 3-0 achter. Toen was het nooit spannend, nooit aardig. Dat is het natuurlijk vanavond wel geweest. Tot eigenlijk die vierde van uh, Schalke, de derde van de Huntelaar, twee minuten geleden. Dat lijkt de wedstrijd met een 4-1 voorsprong dus wel te beslissen. Schalke geeft nu de bal weer terug aan Twente, zodat uh, Michailov weer door kan en uh, Schalke weer Twente kan gaan opwachten. En eens kijken of Twente dan nog wat uh, storm kan maken in dat Duitse strafgebied in de slotfase. Plet aangespeeld, komt niet bij de bal. Overname van Schalke duurt kort. Plet alsnog weggestuurd door Chatley. Wil langs de tegenstander elkaar vasthouden. Bal over de zijlijn. Schijf zegt, de wijst en zegt uh, ingooi. Twente die Chatley dan mag gaan nemen. Ja, McLaren uh, heeft kan ik ook nog enige hoop. Want uh, die staat nog altijd te gebaren naar voren, naar voren. Alles en iedereen, niemand meer terug. Chatley heeft de bal aan de linkerkant van het veld. Dan staat er tussen drie blauw in en komt er dus niet uit. Ingooi wel voor Twente. ver heeft uiteraard snel gegooid. En Tindalli op goed geluk maar gewoon naar voren. Waar uh, gekopt wordt door Plet Waar uh, de Jong de bal niet kan controleren. Ja, ik heb ook het idee dat het bij Luc de Jong uh, totaal op is. Dat daar uh, de benzinetank leeg is. Als Twente nog maar een keer gaat met Bengtson. Bengtson speelt in. Ola John is vrij aan de rechterkant. Maar wordt niet gevonden. En ook Plet levert vervolgens de bal in. Als Schalker dan weer uitkomt met Raoul. Die voordeel krijgt van de scheidsrechter. Want hij werd even vastgepakt aan het shirt. Draxler. En de linkerkant van het veld speelt op Fuchs. De linksback. Die dan een lastige bal in huis heeft voor Holtby. En Holtby levert dus in. Schiet de bal over de zijlijn. maar Twente kan gooien halverwege de helft van Schalke Met de Rosalis die dat gaat doen. Rosales gaat dat ver doen in de richting van het strafselgebied waar Plet al moet doorkoppen. Dat doet hij. Daar is uh, ver. Die draait op de penalty stip. Laat het schieten over aan Chadli. En dat had een goal kunnen zijn. Chadli kiest voor de verre hoek. Maar daar staat net Hildebrand in de weg. En zo blijkt maar weer. 4-1. Daarvan zeggen wij dat lijkt wel al beslist. Maar gaat zo'n bal erin. Dan heeft Twente nog 5 minuten plus extra tijd voor nog een goal. En is er dus in ieder geval weer de spanning terug. Maar de bal ging er niet in. Dat had hij wel begrepen. Ja, maar je hebt toch het, het gaat ook om het gevoel dat je hebt bij de wedstrijd. Ja, ja, en in die tweede helft, uh, ja, hoe vervelend het ook uh, is om te zeggen. Heeft Schalke het beter gedaan dan Twente. Twente dat uh, te veel naar achteren heeft gelopen en te weinig gebruik heeft gemaakt van de ruimte die hier aan de andere kant ontstond. 50.000 toeschouwers die voor Schalke zijn gaan staan en geven Farvan applaus. Marika komt nog. Farvan een beetje pissig dat hij eraf wordt gehaald. Maar uh, Stevens roept hem en zegt: Jong, je hebt het goed gedaan. Nu lekker zitten en wat drinken. Want het is toch gebeurd met nog vijf minuten te gaan. We kunnen hier sparen voor de volgende wedstrijd. Als uh, Schalke op bezoek moet bij Slauteren... de enige ploeg die hier in de competitie wist te winnen. balbezit is voor Uchida. Die is doorgeschoven. En een bal weer richting Huntelaar. Vier zou helemaal wat zijn. Dat vindt ook Bengtson die er een been uitsteekt en de bal zo wegwerkt. Ingooi gooi voor Schalke aan de rechterkant. Wat een seizoen heeft Klaas-Jan Huntelaar. Want alles wat hij. Die... Aanraakt vliegt erin, of dat nou in Oranje is of bij Schalke in de competitie of in de Europa League. Het is uh, indrukwekkend dat wat hij heeft laten zien. Zoals gezegd, dit is dus al, even kijken, is 16e goal. 16 heeft hij er nu in 18 Europese wedstrijden voor Schalke. Dat is echt ongelooflijk. En dan had er dus uh, maar zo eentje nog bij kunnen komen, ook als hij bij de grootste kansen die gek genoeg krijgt, over oog, oog staat met Mikhailov maar toen de keeper zag redden, toen het nog 3-1 was overigens. Balbezit voor Schalke in de drukte eigenlijk. Raken ze hem daar kwijt. Ushida kan hem niet controleren. Twente neemt over. Handig. plat. En dan ruimte aan de andere kant. Dat heeft Jansen gezien. Want daar heeft John ruimte. Daar komt nu ook Rosales overheen. Plet kiest positie voor het doel. Daar komt ook Luc de Jong bij nu. Dan moet er een bal komen ook. Die gaat weer naar de andere kant. Naar Chatli, Die hem tegen de linkerzijde aan opvangt. En naar binnen dribbelt. Punt van het biedt Chatli. Chatli geeft een balletje over de grond waar de lucht logischer was geweest met Plet en de Jong, want dit keer is het onderscheppen voor Schalke wel heel makkelijk. Ja, er komt veel te weinig uh, sinds het inbrengen van Plet van de zijkant af, terwijl uh, Schalke wil wisselen, maar de vrije trappel is genomen en Twente dus de volgende aanval aan inzet. Met Plet, Plet komt hier aan, Plet, nee, hij wordt afgetroefd door Uchida. Zo zet Twente nu wel wat druk en levert Plet daar ook wel aardig werk. En kan nu alsnog Moritz komen en Jones, dat mag geen verrassing zijn dat hij naar de kant gaat, want die kan amper nog lopen. Maar goed, hij krijgt natuurlijk het applaus. Jermaine Jones, Amerikaan, 30 jaar, naar de kant de maker van de 3-1, heeft uh, kilometers gemaakt hoor. Echt een enorme kracht op het middenveld geweest, een van de twee verdedigende middenvelders bij Schalke vandaag, maar ook in aanvallend opzicht. Levensgevaarlijk met zijn afstandsschoten. Hij is helemaal leeg. Hij krijgt complimenten van zijn trainer Stevens, Jermaine Jones en Moritz dus nog. Voor de laatste minuten van de wedstrijd. 88 e minuut ingooit Chatli aan de linkerkant. Chatli kan uh, kiezen voor ver dichtbij. Kies voor ietsje verderop. De Jong die verslikt zich in de uchida. Gaat de bal over de achterlijn lopen. En, uh, wat zegt de schrijf, zegt er dan? Dat Luc de Jong het wel wat rustiger mag doen in het duel. En dat er geen doeltrap komt, maar een vrije schop. Nou ja, oké. Okay, dat zal Schalke en Twente om Oud ijver zijn. En uh, de klok na 88 minuten. De doelman uh, gaat de vrije schot daar dan nemen. Net buiten zijn strafschopgebied. En Twente wacht dan maar af. Maar het is gelatenheid dat Twente uitstraalt. Dat geldt inmiddels ook voor de coach McLaren. Die uh, inmiddels weet dat het zinkende, schip, het zinkende schip van deze wedstrijd niet meer vlot te trekken zal zijn. Zelfs niet met een wonder. En dat uh, Douglas nog een bal meegeeft aan Bengtson. Dat Huntelaar daar nog wel achteraan loopt. Want die wil nog wel. Dan wordt John nog gezocht. John die de bal handig meeneemt langs Fuchs. En dan op snelheid Fuchs de baas zou moeten zijn. Maar even inhoud, daarmee Fuchs de gelegenheid geeft om terug te komen. Ook Moritz, de invaller is daarbij nu. John komt er niet langs. Versnikt zich in het Duitse duo. En via Fuchs en Raoul mag Schalke gaan uitverdedigen. Ja, geen, uh, geen beste invalbeurt van uh, Ola John. De bal zit voor Raoul, die wordt opgejaagd door Ver En uh, met resultaat, Ver heeft de bal. Ver wil dan wat veel. Maar krijgt een tikkie en dus een vrije trap nog voor Twente. Door de overtreding van Holtby. 90ste minuut. Wat zal erbij komen? Een minuut of drie. Dat betekent dat Twente nog vier minuten heeft vanaf nu om twee doelpunten te maken. De wens is de vader van de gedachte. Dus kom op Twente. Met uh, Ola John achter de bal. Alle lange mensen, alle koppers naar voren. Bij FC Twente nu nog een goede voorzet. Dat moet toch een keer kunnen van John. Die daar al tijd voor neemt. Daar komt die voorzet van John. Daar is de kopbal van ver die dus voorlangs hobbelt. Zoveel scheelt het niet. Maar het zit Twente ook niet mee aan die kant. Het is een aantal keer in de buurt geweest. Maar heeft Hildebrand niet echt tot reddingen moeten dwingen. Want dat ene hele gevaarlijke schot van Chantilly ging uiteindelijk ook gewoon naast zonder dat de keeper in actie hoefde te komen. En het is uh, gebeurd Bas. We hebben na nou vanavond nog één club over in de Europa League. Dat is een mooie prestatie van AZ. Maar Twente is toch dichtbij geweest. Ja en Twente zal zich dus denk ik toch realiseren dat het uh, misschien wat meer voor een tweede goal had moeten gaan in die thuiswedstrijd tegen tien man heel lang. En waarin Twente eigenlijk met die 1-0 voorsprong heel lang heeft gedacht dat zal allemaal wel. En uh, pas in de slotminuten, 4, 5, 6 minuten echt in de buurt kwam van een tweede goal. Maar had die 2 0 er natuurlijk met deze stand ook niks meer geholpen. Maar je kan wel anders zo'n wedstrijd in. En je bent langer ook de baas. Als je 2-0 meeneemt in plaats van 1-0. Dus daar denk ik dat Twente het wel echt heeft laten liggen. Wordt het nog mooier voor de Duitsers? Dat kan. Als Draksel wordt weggestuurd. Die is twee man van Twente kwijt. Maar de derde komt hier niet voorbij. Dat is Douglas. Die dan meteen weer paas naar ver. De klok inmiddels na 90 minuten. Door de Fischel staat wel klaar. Wat heeft hij gezegd? Ik heb het niet gezien. Drie hij heeft drie minuten. Bal bezit voor Chadli. Aan de linkerkant komt er nog een voorzet van Chadli. Met Uchida Die de bal over de achterlijn loopt. Nee, Chadli zelfs heeft die bal het laatst geraakt. En dan komt de doeltrap voor de Duitsers. En daarmee lijkt het, gif mij. Wel definitief uit de wedstrijd. Nigeriaan Obasi komt nog voor uh, Draxler. Dat is uh, om een beetje tijd te winnen. Draxler heeft het goed gedaan. Ik ben uh, om één feit wel blij dat de wedstrijd straks af is. Dat is deze speaker die uh, wat mij betreft iets te hard staat en iets te veel heeft uh, gepraat. Maar misschien ben ik wat kritisch in dat opzicht. Goed zo. Draxler krijgt het applaus ook. Is door het uh, publiek bezongen en daar komt dus uh, de... Voormalig speler van Hoffenheim, Ovasi nog voor in de plaats. Het gebeurt allemaal in de extra tijd van de wedstrijd. Twee minuten nog, kleine twee minuten. Er zijn wel een aantal spelers bij Twente die een compliment verdienen hoor. Want Douglas heeft het bijvoorbeeld daar achterin uh, vanavond echt goed gedaan. Staat zo vaak daar niet meer met uh, Bengsson. Die het wel lastig heeft gehad, maar ook niet zo heel veel heeft weggegeven. Toch. Maar ja, te veel uiteindelijk om uh, naar de volgende ronde te kunnen gaan. Als Willem Jansen de bal heeft en nog een keer speelt naar de rechterkant naar Ola John. Die weer voeks opzoekt, maar weer niet langskomt. Omdat ook Obasi in het daar zijn verdedigende werk doet. Als u op de achtergrond mensen hoort, zingen komen on Twente Enschede. Op een wijsje dat u wel kent, dan klopt dat. Maar het zijn de Duitse fans die dat zingen. Daar zit overigens niks cynisch bij. Dat is, uh, maar dat weet u, de vriendschappelijke wijze waarop bij de ploegen met elkaar omgaan. Zodat of het nou 4-1 wordt of 1-4. Na afloop iedereen vrolijk hand in hand het stadion uitwandelt en nog een halve liter bestelt. Dat kan hier goed. lopen je dikke pijp onder het stadion. En ik geloof dat dit de club in Duitsland is waar ze het meeste bier verkopen. Kortom, dat moet helemaal goed komen na afloop. En na afloop is over 45 seconden want dan zit deze wedstrijd erop. En dan heeft Schalke met 4-1 van Twente gewonnen. En daarmee de 1-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd in Enschede geneutraliseerd. Meer dan dat zelfs is Huntelaar de grote man met zijn drie goals. En weet Twente dat het zich kan concentreren op de competitie. En dat het uh, zich kan concentreren op het zo dicht mogelijk in de buurt komen... Van de titel en dat de Europa League niet meer geldt. De slotseconde van de wedstrijd met nog een actie. Met nog balbezit voor Obasi die nog het strafdopgebied van Twente binnenwandelt, Want de bal teruglegt. Daar komt Raul nog bijna in scoringspositie. Maar wordt dat verijdeld door Team Dalli. Het zijn de, de laatste stuittrekkingen van deze wedstrijd die gespeeld is. Het zou zomaar kunnen dat uh, de volgende Nederlandse tegenstander voor Schalke aanstaande is. Het oh, kan natuurlijk zomaar in nou, een uh, openloting. Daar zit straks AZ ook in. En AZ kan dus ook zomaar loten tegen deze tegenstander van Twente. Maar er zijn er natuurlijk meer. Ik dacht Bilbao, Valencia, dat waren al ploegen die zeker door waren. Ook Hannover, een andere Duitse ploeg is door. En straks krijgen we van Robert ongetwijfeld alle andere uitslagen in dit toernooi te horen. Waar Huntelaar de bal nog een keer heeft. 3,5 minuut van de blessuretijd al verstreken. Waren er 3 aangegeven. Het is dus, dus wachten op het eindsignaal zie ik Stevens daar lachen. Zowaar. Na twee ontmoetingen met Twente. Moet dat toch een keer lukken? Nee, dat nog niet. McLaren staat erbij. Weet dat het gebeurd is. Wacht is op het eindsignaal van scheidsrechter Victor Kassai. Het was voor hem niet de Champions League finale, maar het was wel een wedstrijd waarin hij moest opletten. Dat heeft hij uiteindelijk behoorlijk goed gedaan. Hij heeft geen grote fouten gemaakt. En heeft de boel uiteindelijk, wanneer het nodig was, goed in de hand gehouden. Nog altijd gaat het spel verder met Huntelaar, die de bal nog eventjes laat lopen. En de volgende ingooi nog voor Schalke. En daar is dan het eindsignaal van Victor Kassai. Schalke wint met 4-1 van FC Twente. En het was eigenlijk Huntelaar die wint... Van FC Twente. Drie doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar. Het begon met een treffer van Willem Jansen. Toen zag het er allemaal nog mooi uit. Huntelaar 1-1. Huntelaar 2-1. Jones tussendoor de 3-1. En Klaas-Jan Huntelaar. De man van de wedstrijd. Met de 4-1. Hij doet FC Twente de das om. Twente kan zich concentreren op het kampioenschap van Nederland. Want het ligt uit de Europa League. Na een mooie avond. Dat wel in gelsen -Kiesel. Goed. Dat was... Uh... FC Twente, dat het dus uh, niet redt. 4-1 werd het tegen uh, Schalke 0-4. Ja, er gebeurt nog genoeg op de andere velden. Sommige wedstrijden zijn uh, zelfs nog niet afgelopen. De uh, meest spectaculaire is wel die van uh, Manchester City tegen uh, uh, Sporting. Ik heb u al gezegd dat uh, Sporting thuis met 1-0 won en met rust met uh, 2-0 voorstond bij Manchester City. Ik zeg met nadruk stond, want het is daar kort voor tijd. Gewoon 3-2 voor City. Dus City heeft nog één goal nodig. 2-0 werd het door Fernandes en Ricky van Wolswinkel. Toen werd het dus rust. Agüero in de 60 ste minuut 1-2. Balotelli uit een penalty 2-2. Agüero in de 83 ste minuut 3-2. Um, Balotelli had... Uh... Een paar minuten geleden ook nog een enorme kopkans... om die ene goal die ze nodig hebben er nog in te tikken. Maar zover is het dus nog niet gekomen. Ook spectaculair was het bij Olympiacus Piraeus... tegen metalist Garkov. Daar stond het 1-0 voor Olympiacus Piraeus. Die lag toen nog op koers voor de volgende ronde. Maar daar is verandering in, in, in, in gekomen. Want Villagra maakte in de 81e minuut de 1-1 voor Garkov... En vervolgens Davids, die maakte vijf minuten later zelfs de 2-1 van Metallies. Die uh, zit er dus in de pocket, om het dan even zo te zeggen. De wedstrijd is nog niet afgelopen, zeg ik erbij. Die Davids is een apart verhaal. Die wilde 12 minuten voortijd. Toen stond de ploeg dus nog met 1-0 achter. Zo'n dus panenkaatje nemen, die penalty. Ging ontzettend mis, heel erg mis zelfs. De keeper had er min of meer op gerekend. En kon de bal eenvoudig opvangen. Dan heb ik ze geloof ik bijna allemaal gehad. Behalve de thuis tegen Atletico Madrid. Dat is een eitje voor Atletico Madrid gebleken. Thuis hadden ze al gewonnen. Uit mijn hoofd dacht ik met 1 of 2-0. Adrian 0-1 en Falcao 0-2. Dat ziet er dus goed uit voor Atletico Madrid. 3-1 was de eerste wedstrijd die ik nu sta. Goed, allemaal, alles teruggelezen op Zo Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door ik dacht Chris Keijnen. Wat mij betreft, tot een volgende keer. Langs de lijn is er morgen weer om 10 uur. Goedenavond.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 Vul hem aan en verstuur uw aangifte voor 1 april. Kijk op belastingdienst.nl aangifte. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Door aangiftes eenvoudiger te maken, komen we verder. Het nieuwe boek van Robert Fausje. Beste vriend, de geweldige opvolger van het boek. Alleen maar nette mensen. Beste vriend van Robert Fausje, Ook de koop bij Libris. Hoeveel gedoe is een sterretje in uw autoruit?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 Wij hebben de juiste online professionals. Someone, voor serious online business. E-matching. Online. E online dating, alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Online. Voor interim online professionals, kijk je op someone.nl. Dit is Radio 1.